11 uur. NPO Radio 1 met Karel johan de Zwart. Esther van der Woerd kwam gisteren terug uit Noordoost Nigeria... waar zij voor UNICEF werkte als noodhulpcoördinator. We hebben het straks over haar werk in dat door ja, Boko Haram bedreigde gebied. Nu eerst het NOS-journaal met Gert Kluk. De top van de Haagse Zakenbank NIBC krijgt een miljoenenbonus bij de beursgang. De drie leden van de Raad van Bestuur krijgen elke miljoen euro of meer in aandelen.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 Heel vaak zitten de daders in, in het buitenland, in landen met een zwakke rechtsstructuur. Ze weten dat ze al moeilijk vervolgd kunnen worden. Dus moeten we een heel aantal instrumenten inzetten om ervoor te zorgen dat, dat Nederland en Nederlanders eh, ook in, eh, als het gaat om het gebruik van, eh, van IT, om van het internet, eh, veilig kunnen leven. Blok zegt dat duidelijke internationale wet en regelgeving nodig is om cybercriminelen aan te pakken. De roemruchte secteleider en moordenaar Charles Manson... die in november overleed, is nu pas gecremeerd. Drie mensen volgden een slepende rechtszaak uit... over wie de officiële erfgenaam is. Al die tijd bleef het lichaam van mensen bewaard in een vrieslade... in een mortuarium in Californië. In Kenia is het laatste nog levende noordelijke witte neushoornmannetje gestorven. Het dier leefde onder bewaking in een privé natuurgebied... en werd 45 jaar. Met zijn dood komt het einde van de diersoort in zicht.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 Het draait om enkele miljoenen die hij destijds... van de toenmalige Libische leider Gaddafi zou hebben gekregen. Een Frans-Libanese zakenman heeft daarover verklaringen afgelegd... en Libische politici zouden nu ook hebben verklaard... dat Gaddafi in 2007 Sarkozy in zijn campagne heeft gesteund. Vorig jaar stond de Franse oud-president voor de rechter... om zich te verantwoorden over de presidentscampagne van 2012. Daarbij zou de financiering illegaal zijn geweest. Het korps mariniers heeft te maken met een enorme leegloop. De militairen moeten namelijk verhuizen van Doorn in Utrecht naar Flissingen, En dat zien ze niet zitten. In de eerste maanden van dit jaar vertrokken 73 mariniers. Premier Rutte zei vanmorgen bij Goedemorgen Nederland dat hij het probleem kent. Ja, dat is inderdaad heel zorgelijk. Ik heb vanmorgen even contact gehad met Barbara Visser... Ja. de staatssecretaris van Defensie. Ze zijn dat helemaal aan het uitzoeken. Uh, ze zeggen, ja, het kan de verhuizing zijn. Helemaal zeker dat alleen de verhuizing de oorzaak is... weten ze ook nog niet, dus daar zijn ze over in gesprek. Maar je zit er echt bovenop, want dit zijn uh, mensen... die ja, ongelooflijk belangrijk werk voor Nederland doen. Volgens Defensie heeft het vertrek van de mariniers... nog geen invloed op de gevechtskracht.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 We zitten nog met wat problemen op de weg. Het zijn de ongelukken op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar is de weg helemaal dicht tussen Knopend Aselo en de afrit Reizen. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus. Waarschijnlijk blijft de A1 daar tot een uur of een dicht. Dus zolang kan het verkeer het beste omrijden. Dat kan vanaf Knopend Aselo via Zwolle over de A35. Verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden via Enschede over de A35 en de N18. In West-Brabant staat nog steeds viel op de A4 naar Antwerpen.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 Wij zijn nieuw, New Ten. Wij lenen geld aan bedrijven. Helemaal digitaal, duidelijk, simpel, snel. Van 20k tot 1 miljoen euro. Van bakkersketen tot techhelden. Als ondernemer weet je binnen 15 minuten of je het geld kunt lenen. Met duidelijke voorwaarden. New Ten, de nieuwe norm in zakelijk leden. Een initiatief van ABN AMRO. Check newten.com. Ontdek wat je nog meer kan met Vodafone als je ook Ziggo alles in één hebt.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 NPO Radio 1. KRO NCRW. Carlo Johan de Zwart, spraakmakers. Natuurlijk heb ik nog gezelschap van Roland Wondolek... de oud-directeur van Rotterdam de Heek Airport en tegenwoordig bestuurder van zorginstelling Paameijer in Rotterdam. Ooit in Nigeria geweest, meneer Wonderlek. Nee. nee, ik ook niet. Nee. Maar um, uh, Esther van der Woerd wel. Die is namelijk gisteren teruggekomen uit, uh, uit dat land waar ze drie maanden heeft gewerkt voor UNICEF als noodhulpcoördinator. Esther, welkom. Dankjewel. Je, kreeg net wat, of je luisterde net wat uh, bevreemdend en een beetje onthutst naar de, naar de radioreclames die na, de, na het nieuws voorbij kwamen. Hè? Ja, klopt. Ja, ik ben niet helemaal gewend om uh, dat soort dingen te horen. Nee? Wat, wat, wat, wat vond je daar raar aan dan? Wat, wat, wat ken je daar niet van? Uh, nou ja, natuurlijk, ik, ik ken het wel. Maar het is, uh, het is gewoon weer even wennen om terug te zijn. een ja. hele, andere, hele andere omgeving. En uh, andere berichtgeving ook, inderdaad. Ja. Dus ja, we maken ons hier druk om hele andere dingen, hoor je dan. Volledig. Ja. Ja. Want jij zat uh, in het noordoosten van het land. In ja. de regio waar Boko Haram een uh, ja, islamitische staat wil stichten. Ja. Ook al zegt de president van het land dat Boko Haram grotendeels is verslagen. Uh, de terreurorganisatie pleegt nog steeds met grote regelmaat aanslagen. Ja, klopt. Uh, uh, hoe is dat, zo'n eerste avond in Nederland... als je dan net terug bent uit, uh, uit dat oorlogsgebied? Um, ja, het is, nou ja, meestal is het de andere kant op eigenlijk wel wat meer wennen. Het is, uh, ja. als ik terugkom in Nederland, nou ja, oké, okay, ik ken Nederland en uh, in mijn eigen huisje en dingen. Dat is op zich wel prima. Maar uh, ja, het is toch altijd, je blijft wel uh, een hele tijd eigenlijk met je gedachten daar en met wat er daar bezig is. Of um, nou ja, ik zit nog steeds, uh, ik krijg nog steeds alle veiligheidsberichten, uh, ja. berichten over uh, aanslagen of dat soort dingen. Die komen op mijn telefoon binnen. Dus uh, nou ja, je bent er nog steeds gewoon wel mee bezig. Dat zijn waarschuwingen voor hulpverleners. Ja. Uh, ja. Een, soort, Klopt. een soort pushberichten. Ja. Ja. Nou ja, ja, een WhatsApp groep waarin uh, aangegeven wordt... dat er uh, daar en daar een aanslag is geweest. Of uh, dat er uh, uh, dreigingen zijn. Of um, nou ja, het laatste was dat er een... Uh, het, het Nigeriaanse leger, um, dat, er een, um, dat zij een vliegtuigongeluk uh, hebben gehad... een crash ergens. En, nou en ja, dat, dat is van, vanochtend dan, of gisteravond? Dat was gistermiddag. Gistermiddag, ja. ja. Um, jij werkte in de stad uh, Maiduguri. Ja. Uh, wat, wat is dat voor een Maiduguri. plek? Want ik denk niet dat iedereen dat uh, of zijn netvlies heeft hier. Nee, dat kan ik me voorstellen. Um, Maiduguri is, uh, nou ja, het is een, een grote stad, een, 1 miljoen oorspronkelijk, maar nu inmiddels... doordat er dus heel veel uh, mensen op de vlucht zijn... vanuit uh, de gebieden eromheen, is het eigenlijk uh, vergroot... tot uh, waarschijnlijk ongeveer 2 miljoen mensen. Um, het, is, uh, het is een hele... hele Wijd opgezette stad in. Hm. eigenlijk in een, in een woestijngebied. Um, van oorsprong is, de, is het. Een, een stad waar heel veel handel wordt gedreven. Want het ligt eigenlijk op een, op een kruising. met uh, richting Tjaat, richting Cameroen. Uh, Niger en. en uh, ja, en het noordoosten van Nigeria. Dus alles wat uh, bij het. Um, het Tjaatmeer het vandaan komt. aan, aan vis en. Uh, ja. andere. Um, Producten die komen ook richting My degree. Ja, nou werk je, werk je daar voor Unicef. Hè? Ja, klopt. Je zet je dus in voor de bescherming van kinderen vooral. Wat ja. zijn de bedreigingen voor kinderen daar? Um, nou ja, heel, heel veel. Um, ja, nou ja, zoals je al zei, Boko Haram uh, ja. pleegt eigenlijk continu aanslagen. Uh, daardoor zijn mensen um, volledig... Uh, ja, continu op de vlucht. Um, ze vertrekken uit de gebieden waar uh, Boko Haram eigenlijk de controle heeft en uh, komen dus naar gebieden zoals Maiduguri of andere uh, steden, stedelijke gebieden waar uh, het Nigeriaanse leger um, een bepaalde mate van veiligheid biedt. maar op dat moment de meeste mensen die daar wonen, die zijn, uh, dat zijn boeren, dus die kunnen in die stedelijke gebieden eigenlijk nauwelijks hun uh, hun eigen kost verdienen. Mhm. <laughs> En nou ja, dus eigenlijk, je hebt er alle, alle problemen die zich daarbij voordoen. Aan uh, gebrek aan eten, gebrek aan uh, fatsoenlijk drinkwater, uh, ja. weinig onderwijs, um, problemen met kinderen die um, van hun ouders uh, gescheiden raken doordat ze op de vlucht gaan, of dat hun ouders gaan zoeken naar een andere manier van, om, om aan de kosten te komen. Ja. Dat soort dingen. Minister Blok van Buitenlandse Zaken uh, zei ja. vorige week dat de invloed van uh, Boko Haram sterk is afgenomen. Ja. Kun, kun je dat, uh, dat staven? Nee. <laughs> jij hebt iets heel anders gezien? Uh, ja, je ziet... Um, het ligt er natuurlijk een beetje aan in, in vergelijking met wanneer ja. uh, hij, dat, uh, hij dat zegt. Maar uh, als, je, nou ja, als je kijkt naar uh, een paar jaar geleden, dan zeker wel. Ja, mm -hmm. dat klopt. Dat maar, is wat hij bedoelt, waarschijnlijk uh, ja, dan. Nou ja, dat hoop ik voor. <laughs> uh, maar als je kijkt naar, uh, naar het afgelopen jaar in vergelijking met 2016... bijvoorbeeld, zijn er eigenlijk uh, net zoveel aanslagen geweest. Mm. De manier van aanslagen plegen is wel... Uh, aan het veranderen. Er zijn dus veel meer uh, zelfmoordaanslagen. die dus vaak. Uh, uh, ja, kinderen die ontvoerd worden door Boko Haram. die worden heel vaak gedwongen om die aanslagen te plegen. Uh, en dat is. Uh, dat is veel meer geworden in vergelijking met 2016. Maar de grote. de grotere aanslagen. Um, uh, met krijgers. die zijn waarschijnlijk inderdaad wat afgenomen. Ja, dat wel. Uh, ruim twee weken geleden. Uh, is niet zo ver van jou vandaan daar. Uh, in de de stad RAN. Ran, ja, ja. Ran. Ja. Een, een grote aanslag gepleegd door Boko Haram... waarbij drie hulpverleners zijn omgekomen. Ja. Onder wie ook een arts van, van Unicef. Ja, waar jij ook klopt. voor werkt. Ja. Uh, hoe hoorde jij dat nieuws? Well, um, nou ja, het, het begon om, uh, om half zes avonds. Uh, nou ja, eigenlijk via die WhatsApp groep die wij uh, daar hebben... Uh, kregen we bericht... Uh, RAN is under attack. Ja. En nou ja, ik... Ik ben dus noodhulpcoördinator. Dus uh, ik zet mij onmiddellijk in verbinding met uh, onze veiligheidsadviseur. Um, we hebben gekeken naar wie zijn er op dat moment aanwezig in RAN. Uh, we hebben geprobeerd contact te maken met die mensen. En ondertussen blijf je dus inderdaad die, die groep uh, monitoren kijken. Wat er aan uh, informatie binnenkomt. Um, we hebben... Nou ja, sowieso is de communicatie altijd... Die is gewoon moeilijk, omdat uh, telefoon verbinding, Nou ja, dat werkt eigenlijk uh -huh. nauwelijks. Um, dus vaak ook gewoon via WhatsApp. En uh, ja, nou ja, we hebben tot een uur of één s avonds uh, hebben we met mensen geprobeerd uh, te spreken. En ondertussen op een gegeven moment kregen we ook inderdaad mensen... inrun uh, op de WhatsApp. Uh, die zeiden van, nou ja, ik kan nu niet antwoorden... omdat ze nog onder aanval uh, zaten. Ja. En uh, op een gegeven moment kwam ook het bericht binnen van uh, er, zijn, er zijn mensen gewond, uh, gedood en uh, ontvoerd. Ja. En waaronder dus inderdaad een van onze collega's dokter Katji en een van onze verloskundigen is uh, ontvoerd. Ja. Kende je die ook persoonlijk of niet? Ik ken, Ja, ik ken ze. Je ziet uh, zij zijn uh, nou ja, zij zijn gebaseerd in Raan. Dus zij zitten eigenlijk, uh, het grootste gedeelte van de tijd zitten zij daar. Um, ze komen één keer in de zoveel tijd komen ze bij ons in MyDuggree op kantoor en dan hebben we training, we hebben besprekingen. Dus ik heb ze beide één keer gezien. Uh, ik heb ze niet, niet vaak gesproken, mm -hmm. nee. maar uh, ja, je weet wie het zijn. Ja, toch kan ik me voorstellen uh, dat, dat, nou ja, dat moet een enorme impact op je hebben als je ja. zo'n bericht hoort. Uh, want je bent eraan het werk, je doet goed. Word je wel eens moedeloos als zelfs hulpverleners. Dus mensen die daar nou ja, gewoon echt heel goed werk en belangrijk werk verrichten. Ja. Als die gewoon worden vermoord. Ja, ja. Je krijgt uh, inderdaad een... Um... Als, als je zo'n bericht krijgt... Dan, uh, de, je merkt eigenlijk in de hele humanitaire gemeenschap... dat daar, daarna echt een, gevo een, een gevoel van verslagenheid is. Van ja, jeetje... Wat... Een bepaalde manier van waar doe je dit voor. Ja. Um, maar ondertussen weet je ook waar je het wel voor doet. En dat zijn dus ook inderdaad die mensen die daar zitten. Die in die kampen zitten. Die um, zonder ons ook helemaal niks hebben. En ja, nou ja, dus je, daar doe je het voor. Ja. Hulporganisaties hebben zich teruggetrokken. Voorlopig, uiteraard. Uit ja, ja. Ja. Wat zijn daar de directe gevolgen van voor de mensen die daar wonen? Ja, die, nou ja, die zijn heel duidelijk. De, de, um Zowel voor, voor voedsel... maar er is dus nu op dit moment zijn er geen, uh, is er geen gezondheidszorg. Um, we hebben, wij hadden kinderen in het uh, ondervoedingsprogramma. Nou ja, die, die kunnen we dus op dit moment niet, uh, niet helpen. Uh, kinderen gaan niet meer naar school. Want het onderwijs is... Uh, er zijn ook een aantal uh, supplies... Um, zijn uh, uh, in brand gestoken. Mm -hmm. uh, ze hebben vaccins... Uh, verwoest, dat soort dingen. Dus uh, ja, de, de, alles valt dan een beetje in elkaar. Uh, sinds 1 maart, inderdaad. Ja, ja. Je bent nu net thuis. Uh, ja. uh, dus gisteren teruggekomen. Wat ja. is de volgende, volgende missie? Want je bent gewoon <laughs> eigenlijk professioneel hulpverlener, dus je wordt op ja. meerdere plekken in de wereld ingezet. Uh, ik ga naar Irak. Irak? ja. Oké. Okay, dat ja. is dan weer een heel ander verhaal. Over twee weken. Ja. Ja. Ja. Heel veel succes. En uh, blijf even zitten. Ja. Want wij uh, gaan het over iets heel belangrijks hebben nu. Okay. Namelijk de leasefiets. Ja, dat zei ik al. Het is een beetje een andere wereld hier. Uh, NOS Nieuwsupdate. De regels voor het gebruik van uh, een fiets van de zaak... worden namelijk vanaf 2020 een stuk eenvoudiger. Het kabinet vindt dat er soortgelijke regels voor de fiets moeten komen... als voor de leaseauto. Contact met Wouter Jager, voorzitter van de sectie Fietsen... van de rijvereniging en directeur van fietsenfabrikant Axel Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Want is het uh, ongelooflijk ingewikkeld op dit moment... de regels voor een fiets van de zaak? Ja, het is erg complex. Zeker voor de, voor de bereider, maar ook voor de werkgever. En, en, en dat, het ziet er naar uit dat dat dus heel erg uh, verbeterd gaat worden. En we roepen al tijden, en dat is dan samen met de BOVAG, de Fietsersbond, ANWB, Natuur en Milieu, ja. om, om daar ja, een verstandige regeling voor te maken. Om het aantrekkelijk te maken. Ja. Juist in verband met die maatschappelijke baten. Ja, want illustreer even dan de complexiteit van uh, het hebben van een fiets van de zaak. Waar loop je allemaal tegenaan? In nou, welke spaghetti beland je? Uh, ja, behalve dat je dus, als je die dus ter beschikking krijgt, dat, dat je hem volledig moet uh, bijtellen. En waarbij je auto nog een bepaalde percentage heeft, is die ja. niet volledig. Dat is al vreemd. En daarnaast moet je dus de privé kilometers moet je ook gaan bijhouden. Nou, dat is, dat is eigenlijk niet te doen. Nee. En dat vindt hij, nee. Nee, dat lijkt mij ook niet nee. Ik probeer nee. me dat voor te stellen, maar dat is toch ja. een hele uitdaging. Oh, en we, yes. hebben, we hebben een berekening laten maken dat je ook ziet... dus dat uiteindelijk, en dat we dan mooi... het trappen naar de baas, met andere woorden pak de fiets en, en rij naar je werk... <laughs> dat het trappen naar de baas, dat ja. levert de overheid 50 miljoen. Kijk. Ja, en nou, dat, zit, dat zit hem vooral, uh, in, in dit geval 44 miljoen is dan uh, door, door uh, milieuvriendelijker... minder CO2-uitstoot. Mm -hmm. En die 6 miljoen, ook niet onbelangrijk, dat is dat de mensen gezonder op hun werk komen en dus ja. minder vaak ziek zijn. Ja, want inderdaad, je kunt zeggen, het is administratief natuurlijk een nachtmerrie. Uh, maar waarom is het verder eigenlijk belangrijk dat die regels eenvoudiger worden? Nou ja, vereenvoudiging leidt ook tot, uiteindelijk dan ook tot meer fietsgebruik. Hè? En dat mensen en ook juist de bedrijven dat gaan stimuleren. Omdat het een fantastisch alternatief is voor de auto. Ja. Zeker in die mobiliteit zeg maar, tussen de 15 en 20 kilometer. En dan zeker een e-bike, ja, dat is een, een fantastisch alternatief. Goed. Um, en de bijtelling voor de leasefiets, hoe hoog moet die worden? De bijtelling, we streven naar 4%. Hè? Gelijkstellen aan de elektrische auto, waarom niet? Het is een elektrische fiets en uh, waarom zou je het anders uh, gaan, gaan waarderen dan, uh, dan die elektrische auto? Dus uh -huh. wij brengen over 4%. Oké, okay, 4 Staat genoteerd. Wouter Jager, voorzitter van de sectie fietsen van de rijvereniging... en directeur van fietsenfabrikant Axel Nederland. Hartelijk dank. Ja, Esther van der Woerter, kom je terug uit Nigeria... en dan uh, hebben wij het hier over de leasefiets. Ja, dat is even heel wat anders. Ja, je moet erom lachen, hè? Ja, een beetje wel. En meneer Wondolek? Hoe hard komt dit bij u aan? Ja, heel hard. Kijk, het is hilarisch, maar eigenlijk schaam ik me rot. Ik zit hier naast een ongelooflijk dappere vrouw. Ze is representant van een hele grote groep ontzettend dappere mensen. Die dagelijks hun leven in de waagschaal stellen om andere, help, eh, andere mensen te helpen. Ja. En dan zit je hier met een soort werkgelegenheidsproject voor allerlei controleurs... Over een paar fietsen. Ja, waar gaat het over? Een bijtelling van 4%. Het is niet niks. Nee, het is niet niks. Maar moet je toch op een viertje een paar afspraken over kunnen maken. En dan door je oogharen kijkend en zeggen. Dit is de grote lijn. Dat gaan we doen. Laten we ons met echte belangrijke dingen helpen, uh, bezighouden. Ik vind het eigenlijk ook best wel een beetje tenekrommel, hoor. Zo verhaal. Ja, goed. Wij, uh, ik ga u bedanken voor uw uh, komst uh, naar de studio. Uh, Roland Wonderlijk, bedankt. Het was een, uh, uh, genoegen om u hier te hebben deze ochtend. Heel wederzijds. En nogmaals ook Esther van der Woerd. Veel succes en sterkte ook uh, in dank. Irak. Ja, hartelijk dank. Dank jullie wel. of John en Joko van de Beatles. De Nationale Newspace. En hier gaan wij spelen met Govert Winterink uit Helmond. Goedemorgen. Goedemorgen. 120 punten staan er op het bord. Ja, Ga ik, er maar aan staan. Ja, ja, ja. Ik dacht me ook, waarom geef ik me op eigenlijk nog op korte termijn? <laughs> we, maar we, maar goed. Ja? Nou, we gaan het gewoon proberen toch. B kijken daarom. hoe ver we komen. Daarom. Gaat ie. Inhouding. Het Korps Mariniers kampt met een grote leegloop... doordat de kazerne in 2022 gaat verhuizen van Doorn naar Pa. Veel mariniers willen niet naar Zeeland verhuizen... omdat ze bang zijn dat hun partner daar geen werk vindt. Ja, dat is inderdaad heel zorgelijk. Ik heb vanmorgen even contact gehad met Barbara Visser... de ja. staatssecretaris van Defensie. Ze zijn dat helemaal aan het uitzoeken. De medezeggenschapscommissie van de Korps vreest... dat de Nederlandse gevechtscapaciteit ernstig wordt aangetast... door het vertrek van de mariniers. Ja, onrust bij het Korps uh, Mariniers. De kazerne gaat namelijk verhuizen van Doren naar welke andere plaats? Vlissingen. Vlissingen is goed. De verhuizing moet in 2022 een feit zijn. Vraag 2. De leegloop bij het Korps Mariniers is enorm. Uh, normaal stoppen er zo'n 23 mariniers per kwartaal. Hoeveel zijn er het eerste kwartaal van dit jaar al gestopt? Oef, normaal 23. Uh... Is niet iets wat je uit kunt rekenen, hoor. Nee, je nee, nee ogen... gokje. Uh... 75. 75, nou je zit aardig in de buurt, het zijn er 73. Ja, ik weet niet hoe streng we zijn, maar volgens mij toch wel een beetje streng. Dus 73 is het goede antwoord en niet 75. Mariniers geven aan dat ze bang zijn dat hun partners geen werk kunnen vinden in Zeeland. Ook zouden ze nog vaker van huis zijn omdat niet alle voorzieningen om te oefenen in Zeeland aanwezig zijn. Vraag 3 is een fragment, luister even hiernaar. De Europese Unie en het Britse parlement... willen opheldering van de baas van Facebook, Mark Zuckerberg... moet uitleggen hoe het kan dat persoonlijke gegevens... van miljoenen Facebook-gebruikers zonder een toestemming zijn gebruikt voor politieke campagnes. Facebook was op de hoogte van het datalek... maar zou niet voldoende hebben ingegrepen. Vraag 3. De ophef over het misbruik van persoonsgegevens... door Facebook gaat maar door. Eurocommissaris Vera Jourova reist vandaag naar Amerika... om verhaal te halen bij Facebook en de Amerikaanse overheid. In welke stad gaat ze hen ontmoeten? Seattle. Washington is het goede antwoord. Uh, het vindt, ze vindt het schandalig, de eurocommissaris... hoe de persoonsgegevens van 50 miljoen Amerikanen zijn misbruikt. En ze willen er alles aan doen om dat in Europa te voorkomen. Vraag 4. De gegevens van de 50 miljoen Amerikanen... werden gebruikt om mensen tijdens de Amerikaanse verkiezingen... persoonlijk te kunnen benaderen met persoonlijke boodschappen. Welk bedrijf deed dat op geraffineerde wijze? Cambridge Analytica. Ja, dat is goed. Het heeft ook een vestiging in Londen... en kwam al eerder in opspraak door het verzamelen van Facebook-data... tijdens het Brexit-referendum. Vraag 5 is een fragment. De vraag is wie is hier aan het woord? Het is voor heel veel ouderen, is het een dagelijkse realiteit? Uh, is het een dagelijkse realiteit om er dagelijks tegen aan te lopen... dat je niet het contact hebt wat je eigenlijk zou willen? Ja, dat kunnen we onze samenleving echt niet laten gebeuren. Ik ga voor Hugo de Jonge. Uh, je gaat voor de goede. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was dat. Hij lanceerde aan tafel bij Jeroen Pauw... een actieplan om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Vraag 6. Om die eenzaamheid tegen te gaan... heeft de minister een, uh, een reeks maatregelen in petto. Een van die maatregelen is een jaarlijks huisbezoek aan alle ouderen. Hoe oud moet je minimaal zijn om zo'n bezoek te kunnen verwachten? Dat antwoord is dus wel 75. Dat ja, daar <laughs> komt hij dan toch. <laughs> ja. 75 is het goede antwoord. Door die huisbezoeken kan uh, iedere gemeente in kaart brengen... of mensen eenzaam dreigen te worden... zodat op tijd actie uh, kan worden ondernomen. Vraag 7, dat zijn uh, die beroemde hints... en die gaan uh, vanochtend over een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is, wie bedoelen we? 4. Ik vis weer eens ouderwets achter het net. 3. 10 keer zoveel, dat is toch niet normaal? 2. Ik gooide tijdens mijn carrière ook al een balletje op... over te lage vrouwensalarissen. Eh, uh, oh ja. 1. Ik krijg een stuk minder betaald voor mijn BBC-tennisanalyses... Ja. dan John Beckerman. Nou, ja, en daar viel het balletje, ja. of het kwartje. Nou, uh, dat betekent dat je na de eerste ronde... Uh, dus uh, hier één punt pakt. Uh, in totaal in die eerste ronde vijf punten. En daarmee gaan we die tweede ronde in. Ja, het wordt een hele uitdaging om de 120 te halen. <lacht> Ik heb zo mijn vraagtekens, maar <lacht> ja. we gaan er gewoon tegenaan. Ja, Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Wie vergeleek inspraak van de burger met kantklossen en spelshows op televisie? Geen idee. Mark Rutte. Welk adviesorgaan ziet niets in het plan om het collegegeld voor eerstejaars te halveren? Uh, pas. De Raad van State. Een actrice uit welke serie wil gouverneur van New York worden? Sex in the City. Dat is goed. Voor welk groot evenement in Nijmegen moet er weer gelood worden Geen dit Dijkze. jaar? Dat is goed. Welke partij heeft meer vrouwelijke dan mannelijke kandidaatraadsleden? Uh, GroenLinks. De Partij voor de Dieren. Oh, ja. Het wifi-netwerk van welk bedrijf is gisteren gekaapt door de Piratenpartij? NS. Dat is goed. Wanneer mogen de medaillewinnaars van de Paralympische Spelen... langs bij het Koninklijk Huis? Morgen. Vrijdag. Het kabinet trekt 7 miljoen uit tegen de verspilling van wat? Eh, uh, Dat is goed. Welk bedrijf gaat een windmolenpark bouwen zonder hulp van subsidie? Nu om? Dat is goed. Wat voor soort scheidsrechter zit er vanaf volgend seizoen, bij elke wedstrijd in de eredivisie? De videoscheidsrechter? Dat is goed. De militaire oefening van de Verenigde Staten met welk ander land gaat door op 1 april? Zuid-Korea. Goed? Welke actrice verscheen voor het eerst met haar vriend bij een Nederlandse première? Uh, Caris van Houten. Ja, wat moet volgens het kabinet fiscaal net zo aantrekkelijk worden als een leaseauto? Je Net over een leasefiets. Ja. Waar waren de dierenhuiden die in Eindhoven in beslag zijn genomen voor bedoeld? De dieren? De dierenhuiden. Uh, voor uh, uh, motorijks. Ja, motorhesjes. Welke partij gaat Kamervragen stellen... omdat de concertkaartjes van Beyoncé tegen woekerprijzen worden doorverkocht? Uh, GroenLinks. SP, energie direct stopt als hoofdsponsor van welke voetbalclub? Pardon, nog een, een keer. Energie direct stopt als hoofdsponsor TV. van welke... Ja. Dat is goed. Welke partij is bang dat het tellen van de stemmen woensdag in Amsterdam... niet eerlijk verloopt? Uh, voor een de Democratie. Dat is goed. Nou... We zijn er doorheen zijn, ja. en uh, ging het ook goed voor je gevoel? Nou, een paar vragen die ik wel wist achteraf, je had maar ja, het ja, dat zal je, je zien. Je hebt de helft van het beoogde aantal uh, gehaald, namelijk 60 punten. Nou ja, het is niet een score om je voor te schamen, want 120 is ook wel heel erg knap. Dankjewel voor je komst naar dit Graag gedaan. Wij zijn aan het einde gekomen van deze spraakmaker Sven zometeen met één op één. Goedemorgen. We gaan het hebben over de leasefiets en over de vraag of de lekke banden ook fiscaal of zijn. Nee, we gaan praten over <laughs> iets uh, veel belangrijkers en serieuzers, namelijk toch Nederland moet een speciale aanklager aanstellen... voor Nederlandse jihadstrijders van de islamitische staat. Nodig omdat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... Nederlanders zich in groepen schuldig hebben gemaakt aan het genocide... zegt het CDA. Daar ga ik over praten zo in één okay. op één. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws nu met Gert Kluk. In Syrië zijn zeker 100.000 mensen op drift geraakt... door de gevechten om Afrin, dat zegt de VN-organisatie Unicef. De stad in het noorden werd zondag ingenomen door Turkse troepen. Ook bij Oost-Ghouta zijn veel mensen op de vlucht geslagen. De VN zegt dat de mensen recht hebben op bescherming... en burgers mogen niet tegen hun zin worden geëvacueerd. Bestuurders van de Haagse Zakenbank en IBC krijgen een miljoenenbonus. De bank gaat vrijdag naar de beurs... en om ervoor te zorgen dat ze nog zeker vier jaar blijven... krijgen ze een pakket aandelen. Voor de drie leden van de Raad van Bestuur... hebben die een waarde van ruim een miljoen euro. De roemruchte secteleider en moordenaar Charles Manson... die in november overleed, is nu pas gecremeerd. Drie mensen volgden slepende rechtszaak uit over wie de officiële erfgenaam is. En al die tijd bleef het lichaam van mensen bewaard... in een vrieslade in een mortuarium in Californië. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy wordt door de politie verhoord... over de financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Het draait om enkele miljoenen... die hij destijds van de toenmalige Libische leider Gaddafi zou hebben gekregen. En Weiland Slaan heeft dan weer te maken meer met lease auto's. Ja, die zullen er ongetwijfeld tussen staan op die A1. Want dat heb ik nu als enige op mijn scherm staan. Van Hengelo naar Apeldoorn. Daar is de weg al een poosje dicht tussen Borne en de afrit rijzen Na een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus. Maar uh, zojuist is wel de vluchtstrook vrijgesteld. Dus daar kan het verkeer nu wel uh, overheen. Het verkeer vanuit Hengelo kan het beste omrijden via Zwolle. En dat kan over de A35 en de A28. Verkeer met bestemming Arnhem kan beter omrijden via Enschede over de a 5 30 en de N18. NPO Radio 1. KRO NCRV. 1 op 1. Met Van Kokkelman. Dames en heren, Goedemorgen. Nederland moet een speciale aanklager aanstellen... voor Nederlandse jihadstrijders van de islamitische staat. Nodig omdat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... Nederlanders zich in groepen schuldig maken aan genocide, vindt het CDA. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken... zich het komende jaar in de Veiligheidsraad sterk te maken... voor de bestrijding en de berechting van IS-strijders. Martijn van Helvert, goedemorgen. Goedemorgen. U bent het kamerlid van het CDA dat met dit plan komt. Is het een serieus voorstel of een politiek proefballonnetje... zo vlak voor de verkiezingen? Nee, dit is een serieus voorstel, wat ook ligt in de lijn die ik uh, volg sinds ik uh, woordvoerder ben op dit uh, dossier. Dus u wilt serieus een speciale aanklager? Ja, absoluut. Dit is echt uh, zeer noodzakelijk, omdat het uh, vervolgen en berechten van uh, mensen die bewust hebben gekozen, ook vanuit Nederland, om uh, naar Syrië of Irak te reizen, uh, om daarmee genocide te plegen. Ja. Uh, om die te vervolgen vereist dat speciale aandacht, speciale methodes. Ja. En uh, nu zie je dat officieren van justitie daar inderdaad ook al mee bezig zijn. Dat is ja. ook heel goed, sterker nog zo erg zijn als dat niet zo was. Ja. Maar dan zie je dat ze eigenlijk gewoon uh, relatief lage straffen krijgen... en het is voor de rechtsstaat belangrijk dat om het zwaarste vergrijp namelijk volkermoord, ook het zwaarst en het hardst vervolgd kan worden... en dat is levenslang. En wilt u dan al die honderden uitgereisde Nederlandse jihadisten vervolgen voor genocide? Ja, het liefst wel. Uh, en dat moet eigenlijk ook. Dat zijn we ook verplicht. Want we hebben uh, erkend dat er genocide of hoogstwaarschijnlijk genocide is gepleegd. En op Ik wou net moment... zeggen, dat moet u dan nog eerst in elk individueel geval wel bewijzen. Ja. En op het moment dat je dat erkent, dan ben je ook volgens het internationaal recht verplicht om dat te vervolgen en te bestraffen. Ja. En dat is inderdaad heel lastig, want dat is het punt. Het is heel goed dat u dat zegt, want het punt is omdat het nog niet zo makkelijk is om iemand voor genocide aan te, te vervolgen. Ja. Uh, wat je nu ziet is dat, officieren dus om te zorgen dat je in ieder geval tot een uh, vervolging komt. Of een ja. bestraffing. Dat ze zeggen, nou weet je wat, dan doen we wel lid van terroristische organisatie. Ja. En dan heeft iemand dus bewust een beetje genocide zitten plegen. En krijgt dan vervolgens vijf jaar straf. En dat vinden wij dus veel, veel te weinig. Goed, kortom, een uh, aparte, speciale aanklager. En al die honderden Nederlanders die zich uh, schuldig hebben gemaakt aan genocide... in het jihadgebied, in, uh, in het kalifaat. Allemaal voor de rechter op verdenking ja. van genocide. En juist, er moet ook een plek zijn waar, want er komt steeds meer bewijs boven. Hè. Er komen ook ja. mensen die bellen of mailen of komen op bezoek bij mij. En zeggen, ja. ik heb bewijs dat die en die genocide heeft mee, mee heeft gepleegd. Maar wat ja. moet ik met dat bewijs? Dus er ja. moet ook een plek komen waar mensen dat bewijs neer kunnen leggen... dat het ja. niet vergaat. We gaan erover praten, meneer Van Helvert. Welkom bij 1 op 1. Waarom wilt u eigenlijk iets wat er eigenlijk al lang is? Nee, dat is er nog niet. Ja, we hebben wel een rechtsstaat, dat klopt. En er zijn ook officieren bezig. Nou, we hebben een terrorismeofficier officier van het Openbaar Ministerie... die heet Ferry van Vegel. Ja. Elk arrondissement heeft zijn eigen officieren... die zich ook al bezighouden met terrorisme... Ja, maar het is weer echt heel nieuw voor Nederland, eigenlijk sinds de jaren 40 dat uh, duizenden Europeanen en ook de Nederlanders in groepsverband genocide hebben gepleegd. Mm. En uh, dat vergt een zeer speciale manier van vervolgen en bewijs vergaren en verzamelen. Het is ja. een echt specialistisch werk. En het is het ergste waar je in Nederland iemand voor zou kunnen veroordelen. Maar er daarom... zijn inmiddels officieren vrijgemaakt die zich uh, met name richten op terrorisme, de jihad, internationale misdrijven en genocide. Ja, ik uh, hoorde ook dat minister Blok dat zei. Ik zou zeggen, het Openbaar nog... Ministerie zegt het ook. We hebben het ze gevraagd en dit ja, nee, is precies het, wat ze zeggen. Het, ik, zou ook, uh, zeker, ik geloof dat ze zeker, sterker nog, het zou heel erg zijn als we er nog niet mee bezig waren. Het maar waarom wilt is, u dan iets wat er al is? Het punt is dat uh, nu deze officieren dat inderdaad al best aardig doen. Maar wat je ziet is dat uh, men nu eigenlijk probeert te komen tot een uh, bestraffing of een oordeel. En er dan voor kiezen om maar niet genocide te kiezen. Omdat dat zo lastig te uh, uh, bewijzen is. Dus u bent eigenlijk ontevreden over het werk van die officieren van justitie? Nee, want zij werken, zij roeien ook met de riemen die zij op dit moment hebben. Daarom ben ik ervoor om een speciale officier uh, in het leven te roepen. Ja. Die zegt: Wij gaan op uh, het bewijs dat er overal is, ook in Syrië en in Irak, waar mensen nu mee onder de arm lopen. En zeggen: Waar moet ik daarmee naartoe? Om dat ook te verzamelen en een plek aan te bieden waar men dat kwijt kan. Ja. Zodat we de mensen ook voor het zwaarste vergrijp dat je kunt plegen, namelijk volkenmoord. Dat ze ook het zwaarst en het hardst vervolgd en bestraft worden, namelijk levenslang. Maar die nieuwe officier van justitie waar u het over heeft, of die speciale aanklager, die heeft toch met dezelfde wet te maken... en met dezelfde mate van bewijsvoering als de huidige officieren van justitie? Uh, ja, uiteraard. Hè. Het is niet uh, dat wij iemand willen die boven de wet zou staan. Ja, maar uh, wat, wat, wat moet die nieuwe figuur dan doen... wat de huidigen dan nog niet kunnen of niet doen? Uh, wat er moet gebeuren is dat er een speciale plek komt... waar mensen dus bij die officier, officier hun bewijs ook veilig uh, terecht kunnen stellen. Maar die is er en, toch al? Dat is die man die ik net noemde. Dat is Ferry van Veghel. Nee, er zijn een aantal mensen die zijn echt al bezig met... Uh, wat kunnen we doen en hoe kunnen we dat inrichten. Ja. Het punt is dat er op dit moment geen officier uh, speciaal bezig is... die zegt, ik ga de terugkerende ISIS-strijders in Nederland veroordelen voor genocide. Wat de officieren nu proberen te doen, is met de middelen die er nu zijn... zo goed en zo kwaad als mogelijk, die mensen te vervolgen. En dat is tot nu toe niet voor genocide, omdat men denkt... dan kom ik niet tot een veroordeling. Maar misschien, is, is, is, misschien maken, ontbreekt, het, ontbreekt het bewijs ook wel. Uh, nou, dat is, nou, dat is goed dat u dat zegt, want dat ontbreekt dus niet. Oh. Uh, dus dat, maar wel u u dus bewijs zegt. wel. Er zijn zeker bewijzen en er zijn mensen die melden zich ook. Ook journalisten overigens, mensen van de media. Ja. Die zeggen, van, ik heb hier bewijzen. Als je nou in, uh, in scholen of in uh, gemeentehuizen in Syrië en Irak uh, gaat zoeken... in prullenbakken waar ISIS heeft gezeten maar is gevlucht... Ja. vind je bewijzen aan de lopende band dat mensen bewust aan slavenhandel meededen. Slavenhandel is niet hetzelfde als genocide? Nee, ik, wel, ik was bezig met een opzomming, maar ik Dank dat u dat wel even nog benadrukt door mij te interromperen. Want ja. dat hoort er wel overigens bij. Daar kiezen mensen ook bewust voor. Dat ze dat er gewoon bij nemen. Ja. Dat mensen bewust meer hebben gedaan aan een club... die uh, reclame maakt met het feit dat ze genocide plegen. Vanmorgen in de uitzending van Radio 1 waren ook twee dames... overigens uit België. Hmm. Die zeiden, uh, dus dat waren ISIS-vrouwen... Uh, die tot tweemaal toe naar Syrië en Irak zijn gereisd... om daar mee te doen ja. met ISIS. Die wisten heel goed dat dat geen scoutingclubje was... waar ze zich bij aansloten. Maar dat is nog iets anders uh, dan dat mensen daadwerkelijk hebben deelgenomen aan genocide. Nou, dat is maar de vraag. Als jij bewust een club gaat steunen waarvan je weet dat ze genocide plegen... dan vraag ik me af of, je daar niet zomaar, of, of dat niet zo is. Maar er zijn toch in de Tweede Wereld toch ook tallo nou, talloze... maar in ieder geval een aantal Nederlanders geweest... dat zich heeft aangesloten bij de Weermacht en aan het Oostfront hebben gevochten. Die zijn ja. bij mijn weten niet veroordeeld wegens genocide. Nee, dat klopt. Uh, er komt één ding bij. En dat is altijd de discussie. Hè, van waar weet je waar je wel of niet bij aansluit. Uh, en ik was destijds bij de oorlog ook in, tegen Duitsland niet bij. Dus dat vind ik lastig om te beoordelen. Maar wat je nu weet, als je nu vanuit Nederland... of laat ik zeggen, als je vijf jaar geleden vanuit Nederland... Ja. afreist naar Syrië of Irak ja. om met ISIS mee te strijden... Ja. dan weet je heel goed waar je voor koos. Want ISIS maakte juist reclame op social media. Met het feit dat ze genocide pleegden. Nou ja, maar er waren destijds in de reclame. Tweede Wereldoorlog hier voldoende aanwijzingen... dat de Duitsers het niet zo goed voor hadden met de Joden. Hè? Ja, nou, Goed, u zei, dat, ik denk dat dat ook zo is. Maar ja. laat ik zeggen. Ik zit nu in de Tweede Kamer. En ik ja. zie dit nu gebeuren. Ja. En ik vind dat als mensen bewust met vrouw en kinderen hebben gekozen. Ja. Om naar Syrië en Irak af te reizen. Om een club te steunen die mensen, onschuldige mensen de keel doorsnijdt. Dan maken ze zich allemaal schuldig aan genocide. Ja. En, ik vind en geldt dat, dat ons... dan ook voor die 175 minderjarigen. Die eh, nog in dat gebied verblijven met de Nederlandse nationaliteit. Uh, dat is natuurlijk een hele andere zaak. Waar ik als het gaat oh, om de officier van justitie. Ook kinderen vermoorden daar mensen. Ja absoluut. De zeker En daarom is het ook reden dat Nederland zich inzet. En dus het is het heel goed dat u dat ook even aansnijdt. Want het is juist heel goed dat Nederland zich in de VN Veiligheidsraad inzet... om een internationaal mechanisme in Irak en Syrië te krijgen... om mensen ook daar te veroordelen. Ja. En het is goed dat de, degene die het wel al lukt om terug te komen... en hier denken, nou, een stukje genocide gepleegd te hebben... hier in Nederland de draad weer gewoon op te kunnen pakken... dat ze hier in Nederland ook aangepakt worden. Ja. Niet voor lid zijn van een terroristische organisatie. Alsof het een soort motorclub is, nee... Je bent lid geweest van een club waarvan je wist dat ze volkerenmoord pleegden. En dat ja. heb jij ondersteund. Vindt u trouwens dat iedereen die in dat gebied actief is. en tegen wie verdenking bestaat dat er genocide gepleegd wordt. voor de rechter zou moeten komen? Ja, iedereen die daar naartoe gereisd is in de afgelopen jaren. is bij voorbaat zwaar verdacht. Want je hebt niks te zoeken in Syrië en Irak. Ja. Als je nu af, of als je in de afgelopen jaren bent afgereisd naar Syrië en Irak. om met ISIS mee te reizen. Dus, daar... ja. ja, dus iedereen die daar vecht in Syrië. Uh, en tegen wie een verdenking bestaat van genocide, zou voor de rechter moeten worden gebracht. Nou, die met ISIS of een terroristische organisatie uh, strijdt, want onze mensen, onze helden van defensie vechten daar ook. En die nou, zouden daar natuurlijk niet voor. Uh, nou ja, de uh, Koerden be beschuldigen president Erdogan van Turkije bijvoorbeeld nu van uh, genocide in dat gebied? Ja, dat heb ik ook vernomen. En... Vindt u dat dat ook serieus onderzocht zou moeten worden dan? Absoluut, dat vind ik zeer zeker waar mijn voorstel nu over gaat. Het voorstel wat ik nu deed, uh, en u zei, is het een serieus voorstel? Ja, dat is het. Dus ik wil dat ook nu daarop richten. Ja. Is dat uh, het gaat om mensen die bewust met ISIS zijn gaan meestrijden. Sterker nog, vanuit Nederland daar naartoe zijn gereisd om daar mee te doen. Ja. Nu zien we, oh, het is toch niet zo mooi als we dachten. Laten we snel teruggaan. Ja. Dat die wel ook voor het ergste wat je kunt doen vervolgd worden. En dat is ja. namelijk volkerenmoord. En daar hoort ook de hoogste straf bij die je dan kunt eisen. Ja, maar wat nog even, nu, want het is wel van belang om, om ook... in internationale context te plaatsen. Ja. Op het moment dat de Koerden Erdogan ook beschuldigd van genocide, vindt u dat dat ook internationaal rechtelijk moet worden onderzocht? Absoluut. Goed, dan even die Nederlanders die daar zitten. Velen van hen die hebben een dubbel paspoort. En nou is er een nieuwe wet, namelijk als je dat gebied ophoudt... of naar dat gebied toe reist, dan kan je nationaliteit worden afgenomen. Dat is ook in een dik pak papier van het plan van aanpak... van het Openbaar Ministerie, onder punt 4... een van de maatregelen die het Openbaar Ministerie voorstaat. Met andere woorden, dan zijn die mensen toch geen Nederlander meer. En dan is het ook niet de bedoeling dat ze terugkomen. Dus waarom moet u ze dan hier in Nederland berechten? Nou, dat vind ik ook het beste, dat ze berecht worden in Irak of Syrië... Hebben ze het ook gedaan en ze hebben ook uh, het andere paspoort. Dus als het wordt ingetrokken, denk ik dat het het beste is dat ze ook daar berecht worden. Maar we hebben hier de, toch een internationaal strafhof in Den Haag, juist voor dit soort dingen. De praktijk wijst uit dat er mensen al terugkomen. Hè, dus daar, daar geldt dat niet meer voor. Die zijn dadelijk al. Hier ja, hier, 50 bij elkaar, uh, in ieder geval 300. Maar ja. daar moet je dan ook misschien ook 160 bij optellen die uh, met jihadistische intenties aanwezig zijn in Syrië of Irak, als ik de cijfers van de AIVD uh, op een rijtje ja. zet. Ja, als het internationaal strafhof een mogelijkheid is, dan zou dat. Uh, is dat ook prima natuurlijk, maar het wil niet zomaar zeggen... dat voor elk individu hier nu al het internationaal strafhof... een mogelijkheid zou kunnen zijn. Ja. Uh, en daarnaast is het zo dat als mensen in uh, Syrië of Irak zijn... het punt is dat Irak en Syrië het internationaal strafhof weer niet erkennen. Dus, uh, dus dat, dat, je kunt ook niet zeggen van weet je wat... haal ze allemaal maar naar Den Haag naar het inter internationaal strafhof... want nee. dat doen Syrië en Irak weer niet. Nee, dus, en waarom doen ze no dat niet eigenlijk? Ja, omdat zij ze natuurlijk zelf ook bang zijn om voor het bankje te komen. Ja, zijn natuurlijk dus, ook niet allemaal lievertjes. Nee, precies. Dus, dus, dus, dus is de vraag, is daar wel sprake van een democratische rechtsstaat? Daar? Nee, ja? daar is niet sprake van een democratische rechtsstaat. Maar waarom doet u dan, dan een voorstel? tribunaal in een niet-democratische ja. rechtsstaat? Nou, dat is supergoed. Ja, dank u wel, ook dat u mij die mogelijkheid geeft om dat uit te leggen. Want dat is juist ons voorstel. Hè. Want ik, daarom heb ik de motie ingediend om onze regering de opdracht te geven... om te komen tot een mechanisme om mensen te veroordelen... in een internationaal hof die gestreden hebben met ISIS. Uh, en, dat kan, uh, en daar kan de internationale gemeenschap dus ja. zeggen... tegen de ISIS-strijders gaan wij dit hof nu opzetten... zoals ja. we dat bijvoorbeeld ook in Sierra Leone hebben gedaan... om oh, maar ja. een voorbeeld. Te Goed. Um, we gaan eens even te raden bij een advocaat die uh, een aantal verdachten bijstaat. En uh, ook bijvoorbeeld, nu we het over genocide hebben, uh, een hooggeplaatste uh, uit het regime van Pol Pot in Cambodja, de Rode Kmer dus. En ja. de naam van die advocaat is Michiel Pestman. Ja. Meneer Pestman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goed idee van het CDA? Ja, ik heb heel veel verschillende ideeën gehoord. Uh, maar er wordt natuurlijk al gewerkt en allerlei initiatieven om, uh, om ervoor te zorgen dat nou ja, de, de, de mensen die zich daar schuldig maken aan oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid, dat te kunnen op. worden vervolgd. Ja, het is natuurlijk een groot probleem, en dat is dat, uh, dat de misdrijven zijn gepleegd in Syrië en in Irak. En dat, zoals u terecht opmerkt, ja, dat zijn, zijn niet uh, landen waar je op dit moment makkelijk mensen kunt vervolgen. Al nee. was het maar omdat er gewoon uh, nog steeds gevochten wordt. Maar zou een speciale aanklager daar iets uh, ten goede aan bij kunnen dragen? Met andere woorden, dat je één belangrijk iemand hebt die zich echt, een soort van Robert Mueller, zoals in de Verenigde Staten zal ik maar zeggen, maar dan voor ja. het jihadgebied. Uh, die met heel veel autoriteit, gezag en mensen en geld uh, daar bewijs kan ja. gaan verzamelen. Nou, er is op dit moment natuurlijk... In Nederland wordt daar heel veel aandacht aan besteed. Er zijn ook uh, officieren van, uh, van justitie die zich daarin hebben uh, gespecialiseerd. Die zijn er op dit moment. En ook advocaat-generaal bij de Hoven. Uh, dus die, die, die, die kennis in Nederland is er. En internationaal wordt er ook wel wat gedaan. Er is nu in Genève uh, net een, nieuw, uh, een nieuwe instantie opgericht. Ook weer onder auspicie van de VN. En die instantie is bezig met het verzamelen van bewijs tegen... Uh, mensen die zich daar schuldig hebben gemaakt aan, uh, aan, aan misdrijven. Ja. En de bedoeling is dat niet dat, dat die instantie in Genève niet zelf gaat vervolgen... want dat is heel lastig. Maar dat uh, als het bewijs is verzameld... dat die informatie dan wordt overgedragen aan landen die er wat mee kunnen. Ja. Maar en maar dat goed. zou bijvoorbeeld <tom> Nederland kunnen zijn... als ja, het maar... gaat om mensen die een Nederlandse nationaliteit hebben. Maar goed, er zijn in ieder geval 460 mensen in dat gebied, naar dat gebied uitgereisd... Uh, ofwel om zich aan te sluiten bij IS... of met jihadistische intenties, als ik de cijfers van de... Uh, Inlichtingendienst in op een rij zet. Uh, ja. Dat betekent dat er een vrij groot aantal. En het CDA zegt: ja, het, het spijt me zeer. De VN heeft gewoon geconstateerd dat er genocide heeft plaatsgevonden. Er is ook allemaal bewijs gevonden. Maar er is nog tot op heden niemand veroordeeld wegens genocide. Dan moet je dus een, uh, een zwaar gewicht op zetten, zwaarder dan nu het geval is, om dat voor elkaar te boksen. Ja. Ja, kijk, er is nog niet een rechter die zich daarover heeft uitgelaten... Hè, over de vraag of daar inderdaad genocide heeft plaatsgevonden. Nee. Dat kunnen we wel roepen, maar er is nog niet een rechter gezegd... die heeft gezegd dat het inderdaad het geval is. Nee. Maar is het niet uh, zo dat u als advocaat ook... He, er zijn mensen veroordeeld voor uh, van alles en nog gewoon. Hè, dus, ja. uh, het is niet zo dat, uh, oh. dat mensen die genocide plegen... nu gewoon de dans kunnen ontspringen. Uh, want ze kunnen gewoon voor andere feiten in Nederland worden veroordeeld. Ja, zo. wel, maar het gaat het CDA juist om die ja. genocide. Ja. Want... Als, als we wachten op een rechter, dan gebeurt het nooit natuurlijk. Maar kijk, dat, ja, dat nee, is een kip dat, verhaal dat, dat, Je kunt zeggen: graag. ja, er is toch nooit een rechter die het heeft uitgesproken. Ja, dat is, dat is mooi de, de zaak omdraaien. We willen juist zorgen dat een rechter dat gaat doen. En de VN heeft het duidelijk erkend. En volgens het internationaal recht ja. zegt: moet je het dan ook vervolgens gaan bestraffen. Ook de instantie die meneer noemt. En dat is ook heel terecht die de bewijzen gaat vergaren en die ook gaat onderzoeken. Ja. Dat is heel mooi. Maar juist daar hebben we wel van gezien dat die nog steeds niet aan de gang is. En nog steeds mensen aan het zoeken is die dat heel goed kunnen doen. Ja. Dus onze oproep aan de Nederlandse regering was: zorg in die. Ve en Veiligheidsraad, dat zo spoedig mogelijk... deze maand nog die, die, dat vehikel aan de slag kan. Ja. Zodat je vervolgens ook kunt gaan vervolgen en berechten. Goed, meneer Pesman. Ja, er is al een vehikel... Dus uh, het lijkt me niet nodig. Goed. En vroeg of laat zal het ook een rechter zijn... die zich gaat uitlaten over de vraag of, ja. uh, of, of er genocide heeft plaatsgevonden. En één vra vraag makkelijk... nog over die genocide. Want u vertegenwoordigt ja. ook die, uh, die meneer van de, uh, van de Rode Kmer. Uh, ja. En uh, ja. die is wel veroordeeld inmiddels... Uh, wegens uh, misdaden jegens de menselijkheid... maar nog ja. niet wegens genocide. Dat loopt maar nog, ja, hè? Dat, dat, dat toont ook aan hoe ingewikkeld, de juridische kwestie, hoe ingewikkeld die, die kwestie juridisch is. Het is ja. niet zo makkelijk om vast te stellen dat er... Uh, uh, genocide plaatsvindt. Het is niet zo dat iedere verschrikkelijke, uh, ieder verschrikkelijke misdrijf... Waar, waar, waarbij heel veel slachtoffers vallen, dat dat een automatisch genocide is. Nee. Het is ook niet zo dat genocide veel erger is dan misdrijven tegen menselijkheid... of oorlogsmisdrijven. Het, is, het is, er is niet een soort rangorde van verschrikkelijkheid. Nee. Het gaat om nee. het en dat is bovendien ook niet hetzelfde. <lacht> Meneer Pesman, ik dank u zeer voor uw tijd. Ja, graag gedaan. Uh, terug naar uh, Martijn van Helvert, Kamerlid voor het CDA... Uh, ik begrijp uw bedoelingen. Ja. Uh, maar hoe groot is nou in alle eerlijkheid de kans... dat dit ooit leidt tot de veroordeling van één jihadist... van Nederlandse bodem voor genocide. Nou, die kans is heel groot. Al is het maar omdat wij met het CDA en ik ook persoonlijk... er echt voor zal blijven strijden... totdat die mensen ook veroordeeld worden... voor wat ze gedaan hebben. Het feit dat u er met alle, dat er alle kracht op ingaat... dat wil toch nog niet zeggen dat het uiteindelijk leidt... tot een veroordeling. Daar hebben we in dit land een onafhankelijke recht voor, toch? Nou, u kent me misschien wel meneer Kokkelman... als ik ergens voor ga, dan moet het, wel, moet het ook doorgaan. En, maar dat is niet het belang. Het belang is dat uh, er bewijzen zijn... En die zijn er gewoon. Journalisten hebben die gevonden, uh, mensen die uh, er wonen, mensen die er werken. Maar die, die bewijzen moeten ver... dan toch nog worden gewogen door de rechter? Absoluut, dat altijd. Hè. En, daar... en we weten dat genocide uh, is iets waar een rechter niet heel makkelijk uh, tot, een, uh, tot een vonnis komt. Nee, want als het heel makkelijk was, dan hoefden wij ons er in de Tweede Kamer ook niet over te buigen. Maar omdat het juist heel moeilijk is, zeggen wij dat het heel belangrijk is dat zowel aan de ene kant in... Irak en Syrië, via de VN-veiligheidsraad... er wordt gezorgd dat er een mechanisme komt... om ze te ver vervolgen en te berechten. Ja. En dat daarnaast in Nederland... Een autori in autoriteit een sterk mechanisme komt... om de mensen die zijn teruggekeerd... alsnog te veroordelen voor het ergste wat ze hebben gedaan. Ja. Dat is namelijk deelnemen aan volkermoord. En daar hoort niet vijf jaar cel bij. Daar hoort levenslang bij. En elke gemeente wordt daar veiliger van. Want eh, ook bij u in de gemeente... lopen de mensen dadelijk of nu al rond... die daar genocide hebben gepleegd... En nu doen alsof er iets gebeurd is en het raad willen oppakken. Ik weet niet of dat voor elke gemeente geldt, aan alle eerlijkheid. Maar ik hoor een telefoon en dat betekent contact met Dries Roeving. Dries, goedemorgen. Hi, goedemorgen Sven. Dat is een lekker gezellig onderwerp voor deze mooie <lacht> dinsdagochtend. Ja, dat is wel niet jonge, wel belangrijk. Ja, dat wel. Zou jij niet eens aan de redactie kunnen vragen... of ik een keer mag bepalen waar de uitzending over gaat... of kan dat niet? Nou, daar gaan we het nog eens eventjes over uh, vergaderen. <lacht> ik ben voor. Ja. Oh, u bent voor. <lacht> <lacht> uh, Geen oxide waar Nederlanders bij betrokken zijn. Ja. Poeh. En meneer Van Helvert die zegt dus... daar moeten we een speciale officier van justitie voor aanstellen. Nou, ik ben een fan van Fred Teven, ja. Maar die kunnen we hier ook niet mee opzadelen. Want die blijft toch liever op de bus rijden dan, denk ik. Maar mijn gedachte ik ging tijdens het luisteren van deze uitzending toch even terug naar de verhalen die ik van mijn ouders heb gehoord over 40, 45, de Tweede Wereldoorlog. Toen hebben we dus hier met genoxide te maken gehad. En uh, ja, mijn vader die werd in het eerste oorlogjaar al opgepakt, die werd dus in Duitsland te werk gesteld, zoals ze dat noemden. Maar mijn moeder die heeft dus meerdere keren gezien dat er in de Jordaan waar ze woonden hele Jiddische families van huis werden gehaald en door Duitsers werden afgevoerd. En daar heeft ze nog maar weinig mensen van teruggezien. En mijn moeder was zangeres... en die werd tijdens de bezetting gedwongen... om Duitse liedjes te zingen. En ze heeft me vaak verteld... dat ze die soms met tranen in haar ogen stond te zingen. En ze heeft verder, haar hele leven, ze is 85 geworden... maar weinig sympathie kunnen opbrengen voor Duitsers. En ze kon woedend worden... als er iemand nou niet even twee minuten stil kon zijn... Op 4 mei. Nou Sven, dat was even mijn dinsdagochtendgevoel. En ik wens de heer Van Helvert veel sterkte. Dank u wel. Hartelijk dank Dries. Tot morgen weer. Tot morgen. Ja, uh, meneer Van Helven, toch nog even terug naar dat afpakken van die paspoorten. Uh, ik lees in dat stuk van het Openbaar Ministerie... dat de overgrote meerderheid van de uitgereisde Nederlanders... over een dubbele nationaliteit beschikt. Mm -hmm. Toen Stef Blok nog minister van Justitie was... heeft hij in ieder geval van één iemand die nationaliteit ingenomen. Dus als je dat nou bij iedereen doet... dan, uh, dan, dan kun je nog hier in Nederland niemand meer vervolgen... want dan zijn ze geen Nederlander meer. Ja, en voor mij is het ook geen must om ze te vervolgen. Het beste is dat we, naar nou, voorstel van het CDA... dat Nederland zorgt dat er een uh, vierde VNV een mechanisme komt wat in Irak en Syrië vervolgt. Maar de pra praktijk wijst uit dat ze ook al in Nederland zitten. En ja. daar zullen we ook mee om moeten gaan. Maar ik ben het met u eens. Het beste is daar vervolgen. Want zij hebben ervoor gekozen om daarna af te reizen... om genocide te plegen, om te martelen, om een slavenhandel te doen... Ja. en daar aan mee te doen. Dus daar moeten ze ook vervolgd worden. Dat ben vindt ik helemaal u, met u eens. Vindt u eigenlijk dat al die mensen die zijn uitgereisd naar dat gebied... per definitie hun paspoort zouden moeten verliezen... behalve dan als ze maar één nationaliteit hebben, want dan kan het niet? Nou, ik moet u zeggen... Ik, ben, ik kan dat nog niet op antwoorden... omdat ik er eigenlijk nog naar het kijken ben. En, uh, want ik weet dat je vroeger in Nederland... als je bijvoorbeeld vocht... in een leger dat niet het Nederlandse was... terwijl je een Nederlands paspoort had... dat je het vanzelfsprekend verloor. Als je IS als leger ziet en je vecht er mee, terwijl wij met het Nederlandse leger... <coughs> Gezondheid. Ja, Excuus, je, je ik word er emotioneel van, maar het is, het is gewoon een kruimel in de treut... zeggen ze op zijn Limburgs. Uh, een wat? kruimel in de keel, oh, okay. een kruimel in de treut. <laughs> en, uh, maar je zou haast zeggen dat um, als, um, als zij dus met een ISIS-leger strijden... tegen het Nederlandse leger, want dat ja. is feitelijk aan de orde... Hè. onze mensen strijden daar met ons leger tegen ISIS... en je gaat vanuit Nederland meestrijden met het leger van de ander. Vroeger verloor je daar vanzelfsprekend het paspoort, dat is nu niet meer... Maar laat ik daar eens een andere keer op terugkomen, want ik vind nou, het wel een hele interessant. Nou oh ja, punt 4 van dat, uh, punt van, van dat uh, plan van aanpak van het Openbaar Ministerie. Daar staat toch gewoon echt onderkende uitreizigers die zich aansluiten bij een terroristische strijdgroepering... verliezen het Nederlanderschap. Ja. En dan heb je punt A. De wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden... voor het ontnemen van het Nederlands, uh, Nederlanderschap bij het terroristische misdrijven wordt heden ingediend. Ja. Nou, het, het bestaat dus al. Dus vindt u dan uh, met die wet in het, achtergrond, in, in het achterhoofd... dat iedereen die die kant op is gereisd... Um, en uh, zich heeft aangesloten bij IS... per definitie zijn Nederlandse paspoort zou moeten verliezen? Nou, het is altijd goed om wel onderzoek te doen. Dus per definitie dat is zoiets van hop, doen we allemaal. Hè. Ik bedoel, uh, dat, dus ah, de... Ja, u wilt ze ook allemaal vervolgen dus. Ja, nee, zes, maar dat vervolgen wil zeggen dat je dus heel, heel goed onderzoek doet... en niet per definitie een straf uitvoert. Dus het woordje per definitie is altijd in. Maar dat als je dus daarnaartoe gaat, want dat heeft het CDA met mevrouw van Torenburg, dat voorstel gedaan. Mm. Om als je daar alleen al bent, dus je bent afgereisd in de afgelopen jaren... alleen al daar zijn, dat moet al strafbaar zijn... omdat je van tevoren wist dat je er niets te zoeken had. En bent... je natuurlijk als je journalist was, of weet ik... maar als je dus gewoon als burger zegt, ja. ik ga naar Syrië... om daar mee te doen bij ISIS, terwijl je weet dat er oorlog is... terwijl ja. je weet dat ISIS daar ja. op de filmpjes laat zien ja. wat ze doen... Ja. dat moet al op zich al strafbaar zijn. Ja, maar dat is gewoon de wet. En, en de wet is ja. inmiddels ook al dat als dat is aangetoond... dat je je paspoort verliest. Ja, maar het voorstel wat, wat, wat, wat ik deed, dat ging erom... dat we ook mensen uh, niet veroordelen voor... Uh erg vergrijpen, maar niet het allerergste. En dat is namelijk volkermoord. Ja. En dat daar ook de hoogste strafeis bij komt. Want het punt is wat je nu ziet, dat als mensen op dit moment... vervolgd worden voor, niet genocide, maar he, heel ijverig zoekt... Uh, de officier dan iets anders waar je ze voor kunt veroordelen. Ja. Dat dat straffen zijn die, uh, ik noem wat, vijf jaar of iets dergelijks... de dames die vanmorgen, de al Qaeda of de ISIS-vrouwen die vanmorgen bij u op de radio waren... op Radio 1, ja. die hebben vijf jaar gekregen. Nou, dat soort zaken. Ja. Nou, en dat staat niet in verhouding tot het deelnemen aan volkermoord... waar je bewust kiest om club te gaan ondersteunen die ja. mensen uh, op grote schaal... bewust vermoord, martelt, slavenhandel drijft, et cetera. En tot slot dan nog, nog één keer de vraag en dan toch <tosses> nog een kort antwoord. Denkt u dat een tribunaal in Irak dan werkelijk ook tot het uitspreken van dergelijke straffen uh, zal leiden? Uh, ja, dat is absoluut de opzet. Zeker omdat ook de bewijzenbank, die heel snel aan de slag moet... die juist die bewijzen daarvoor nu moet veiligstellen. Want nu zijn ze er nog in grote getalen. Ja. En dan gaat dat ook gebeuren. Ja. En dan kun je dus met de internationale kennis en kunde... Ja. kunnen we in Irak en Syrië een internationaal hof opzetten... die gericht is om ISIS-strijders ja. die genocide hebben gepleegd... ook ja. daarvoor te veroordelen. U hebt veel vertrouwen in een tribunaal in Irak. Ik ga en... ervoor knokken. Ja, meneer Van Helvert, dat is duidelijk... Ik dank u zeer voor uw tijd. En u, u ook. Veel dank. Hartelijk dank. Martijn van Helvert van het CDA was dat. Morgen, dames en heren, een nieuwe gast in een nieuwe 1 op 1. Hier volgt zometeen de nieuwsbV Vandaag met Patrick Lodiers. Als gezegd, tot morgen. En blijf vooral luisteren naar BNN-Vara. Sven, mijn personeelchef zei... we zoeken een verantwoordelijk iemand. Ik zeg, nou, dan moet je toch mij hebben... want bij mijn vorige ontslag... hielden ze me overal verantwoordelijk voor. Vertel. KRO, NCRV. NPO Radio 1. Rijs,